Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Tot nu toe hebben 175 Turkse Nederlanders in de nasleep van de mislukte koep... aangifte gedaan van bedreiging, intimidatie en geweld. Het merendeel van de aangifte kwam uit de regio Rotterdam... schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Door de spanningen onder Turkse Nederlanders... zijn ook zo'n 600 kinderen uitgeschreven van scholen. Morgen is er een kamerdebat over de nasleep van de staatsgreep. Werkgevers blijven zwangere vrouwen discrimineren. Vier op de tien vrouwen zijn de afgelopen jaren ongelijk behandeld op het werk vanwege hun zwangerschap. Dat meldt het college voor de rechten van de mens. Dat is evenveel als vier jaar geleden. Het college roept de overheid op om het aantal binnen vijf jaar te halveren. Bij een derde van de vrouwen ging het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst op het laatste moment niet door. Of werd het contract veranderd toen ze hadden gezegd dat ze zwanger waren. Ook worden zwangere vrouwen soms uitgesloten van promoties en loonsverhogingen. In Amerika heeft een jongetje van twee zichzelf per ongeluk doodgeschoten met een vuurwapen. Het ongeluk gebeurde in een huis in een dorpje ter noorden van de stad Philadelphia, in de staat Pennsylvania. De peuter overleed kort nadat hij zichzelf in de borst had geschoten. Ambulancepersoneel kon niets meer voor hem doen. Het is niet duidelijk hoe het jongetje aan het vuurwapen kwam en van wie het wapen was. In Syrië is een wapenstilstand ingegaan die een week moet duren. Het staakt het vuur is tot stand gekomen na maanden onderhandelen tussen Rusland en de VS. In het akkoord is onder meer afgesproken dat er direct humanitaire hulp naar belegerde gebieden moet komen. Het leger van president Assad zegt zich te zullen houden aan het bestand, tenzij andere partijen aanvallen plegen. De rebellen hadden nog niet gereageerd op het akkoord. Een half uur voor het bestand inging werden er nog gevechten gemeld, onder meer in de buurt van Aleppo en Damascus. Het weer, het is helder vannacht en het koelt af tot ongeveer 16 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het 28 tot 32 graden. Daarmee wordt het voor zover bekend de warmste 13 september ooit. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan. <middels> Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu ZFM Cinema. Ja, een hele goede avond, bon Tamotte, zo gezegd. Tijd 22 uur en bijna drie minuten. Tijd voor de tweede uur van ZFM Cinema. En het tweede uur zit altijd wat meer voor de wat rustige muziek. Een beetje romantische muziek. Dus het gaat heel mooi worden. Films die aan bod komen: Hotel Rwanda, Dan le Forêt de Sibérie, Remains of the Day, Steel Magnolias, The Silence of the Lambs, Dan La Maison, Run Fat Boy Run. Ja, wat een heerlijke avond. Hè. Het is nog steeds lekker. Aangename temperaturen, zo rond de 20 graden. Wie weet zit je wel buiten, wie weet zit je wel heerlijk in de tuin. Wie weet zit je lekker op je balkon en luister je naar de muziek van CFM Cinema. En we beginnen twee uur altijd met een, een, ja, een bekende song die in films gebruikt is. En de laatste tijd doen we altijd een song die heel veel gebruikt is. En dat is deze keer Eric Carmen met All By Myself heet dat nummer. En dat is onder andere gebruikt, ik doe het even uit mijn hoofd, Bridget Jones Diary... Uh, ik zat, dacht: in The Dawn of the Dead, Down to Earth. Nou, in heel veel films: Eric Carmen, All By Myself. the yeah. Een mooi nummer, maar uh, wordt een beetje te veel gebruikt. We gaan over naar een, een andere film die van de week op televisie komt. En dat is dit nummer uit de film Hotel Rwanda. Wanda is vrijdag 16 september om kwart over tien op RTL 8 te bewonderen. Het verhaal. In de zomer van 1994 slachten Hutus meer dan 800.000 toetsies af. Uh, de wereld keek een andere kant op. Westerse politici ruzieden over het verschil tussen genocide en een act of genocide. Dat is het verhaal van de hotelmanager Paul Orescus Bagina... Die, in die 1268 toetoe's en gematigde hoetoe's uh, van een wisse dood redden... door zijn onderdak te bieden in zijn hotel. Na tien jaar is verfilmd. Een held tegen wil en dank. Een aangrijpend drama dat het westerse publiek alsnog confronteert... met een schandvlek in de recente geschiedenis. Ja, prachtige muziek van André Guerra. Dit is Children of Zoverdien, 8 Hotel Rwanda. Met prachtige muziek en een aangrijpende film. Uh, ja, we draaien natuurlijk ook muziek uit hele nieuwe films. En dat is uh, onder andere deze film. Met de muziek van Ibrahim Malouf. En dat is uit de film Don le Forêt Siberië. Dan forêt de Sibérie is een boek van de Franse schrijver Sylvain Tesson die in 2010 een half jaar in een hut aan het Baikalmeer in Siberië verbleef, ver van de bewoonde wereld. In 2011 verscheen het boek waarin hij zijn ervaringen beschrijft. Het werd in 2016 verfilmd door Safi Nebouk. Ibrahim Malouf componeert de muziek bij de film. Het was voor Malouf de eerste keer dat hij werkte aan een ware dialoog tussen zijn muziek en de stilte. De muziek is prachtig gecomponeerd. Je, je ziet er bij wijze van spreken de filmbeelden bij. Uh, ja. Het is een prachtig album geworden. Het is heel bijzonder hoe Malouf de stilte en de geluiden van de Siberische natuur muzikaal weet te vertalen. Tegelijkertijd voel je als luisteraar de spanning en de wens de film te zien. Nou, ik draai nog een stukje van deze soundtrack. Ankebaan. een in de tuin. En, of misschien hoor je de vogels nog. Uh, nacht gaan misschien zelfs. Uh, bij deze prachtige klanken van Ibarim Malouf. Uh, dit is het nummer Red and Black Light. Komt overigens. Dit is de filmversie. Maar het staat ook op zijn allerlaatste cd. Red and Black Light. Me van Zandvoort. Ja, dat was natuurlijk de prachtige zaantrek van le, dans le forêt, dans La Forêt de Sibérie, uh, Ibrahim Malouf. Uh, we draaien natuurlijk oud en nieuw door elkaar. Dit is splinternieuw, dit is echt een uit 2016, nog maar net van de pers af. En zeer de moeite waard. En ik zag dat er zaterdag ook een film was op televisie, The Remains of the Day. Er zit mooie muziek in. Ik wil er toch twee nummertjes uit draaien is al geweest maar toch mooi muziek remains of the day opening titel van die butler, die uh, rigide butler, die zijn werkgever trouw blijft en de liefde van de ja, van een ander personeelslid aan zich voorbij laat gaan. Hoofdrol Anthony Hopkins en Emma Thompson. Mooie film, mooie muziek. En uh, dit nummer is een heel lang nummer, dus uh, acht minuten of zo. Dat gaan we niet doen. Ik doe alleen nog Blue Moon uit deze soundtrack. beetje jazz erin, hè? Een Ja, de maan schijnt hier ook. Blue moon. Ja, misschien zit je wel liefst op een bankje en kijk je omhoog naar de maan. Guess what I was there for You heard me sing a prayer for Someone I really could care for And then there suddenly appeared He whispered, "Please adore me." And when I looked, the moon had turned to gold. And there suddenly appeared before me, the only one my arms could ever hold. And then somebody whispered, please adore me. And when I looked, the moon had turned. Remains of the Day. Uh, een film die aanstaande donderdag op televisie is... dat is Steel Magnolia's. Maar dat is heel bijzonder... want dat is een remake. De, film, de eerste film is ik uit 1989 of zo geweest. En uh, daar is de muziek van Georges Lagu. En dit is een, een totale remake... Met, een, met de eerste versie... was met Dolly Parton, Julie Roberts. En dit is met een dames... allemaal gekleurde dames. Ik zie Queen Latif... Afra Woodward... Felicia Rashad, Jill Scott. Nou, noem het maar op. En dit is een aardige film ook. Wat ik laat doen: ik ga de titelmuziek uit de eerste Stil Magnolias, de, de aftitelmuziek, Georges Larue. Er zijn van de week wel weer echt hele grote knallers op de televisie. The Silence of the Lambs zie ik staan. Donderdag 15 september om tien over half elf s'avonds. En daar hoort deze muziek bij. Gecomponeerde Howard Shore. De muziek van Howard Shore van The Silence of the Lambs. Ja, er is onlangs weer een CD'tje van de pers gerold. Die heet Vive le Cinema. En dat is de, de coole soundtracks of Friends' film. En er staan een aantal aardige soundtracks op, onder andere deze van Francis Lee, Un nom et du fam. Ja, dat is allemaal van de cd. Vive le cinema. The coolest soundtracks of French film. En daar hoort ook deze bij. Stan Getz, Mochtun Puri... Tegenwoordig van uh, Vive le Cinema. Eh, ik zie er zoveel mooie dingen op staan. Sébastien Tellier, marie et le Nouvrage, De laatste. Cinema. Ja. Er zijn zoveel films. En ik zag er ook nog voorbij komen. Run, fat boy, run. En dat is muziek van Alex. Alex. Alex Buurman. En dat is grappige muziek ook. Dennis runs again. ...uit Run, Fat Boy Run. De film is slot al geweest. Uh, vrijdag 16 september, ik heb het al vaak gezegd... ...de vrijdagavond is natuurlijk... Uh, ...daar zijn er zoveel goede films. Ik zie staan Don La Maison, Er is daar. ...Hotel Rwanda. Ik zie staan Sunny Boy. Ik zie staan De jour Unuit. Nou, als, en ik weet dat van de week ook nog... Uh, ...de film Gladiator is. Voor één keer een klein stukje eruit. Now we are free. Want zien we natuurlijk... Free, het Gladiator soundtrack. Eh, ik zag tot mijn grote verbazing en grote vreugde dat de film Dans la Maison uitgezonden wordt. aanstaande vrijdag om 10 uur op canvas. Het verhaal lyceumleraar Germain leest een scherp opstel van leerlingen Claude. over het oogenschijnlijk ogenschijn, rimpeloze bourgeois gezin van een klasgenoot. Aangemoedigd door zijn mentor continueert de Pygmalion-puber zijn observaties... en wurmt zich dieper in het gezin. Zijn speciale interesse geldt de sensuele moeder. Opwindende bewerking van Juan Magori's theaterstuk... gekoppeld aan meta-observaties over literatuur en kunst... aan geraffineerde illusionisten-nummer rond het mediumfilm. Dezelfde tijd cultiveert Ozon een onverholen cynische... het en manipulatie... Ja, een prachtige film met hele bekende muziek. Want ik gebruik deze muziek altijd als eindtune. Dus ik ga hem nu eh, twee stukjes draaien. Dan naar mijn komt hij? Philippe Rombie. Philippe Rombie, Dans la Maison. Eigenlijk altijd de aftitelmuziek van uh, uh, CFM Cinema. Ik doe er nog eentje van deze mooie cd. Uh, uh, aftitelmuziek. Cinema. Mijn naam is Alko B. Eerste uur pop, modern. Tweede uur wat meer klassiek. Een beetje jazz. Oude films, nieuwe films, B-films. Ja, de wereld van de film valt veel te ontdekken. Ik hoop dat je het leuk vond... Ik vond het in ieder geval leuk om het uit te zoeken. En ik ben volgende week weer terug met nog een aflevering van CFM Cinema. Voor zo direct. Sliep wel en morgen gezond weer op. En geniet van het mooie weer, hè? Tot volgende week. dezelfde tijd en dezelfde zender CFM.